Die ook het eerst raam met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld en haar voorgangers hebben de Tweede Kamer te laat, onvolledig of onjuist geïnformeerd over de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Het is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het debakel met de vira. De commissie zegt dat het beloofde vervoer er niet is gekomen omdat andere belangen steeds voorrang kregen boven dat van de reizigers.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 Met het oog op de veiligheid van het publiek had de gemeente een risico-inschatting moeten maken, zegt de rechter. Zweden maakte locaties van nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen niet meer bekend. De afgelopen tijd werd meerdere keren brand gesticht, waardoor locaties tijdelijk of voorgoed onbruikbaar werden. Een gemeente stelde al eerder voor de locaties geheim te houden, maar de immigratiedienst noemde dat idee toen nog onrealistisch. Na nog twee branden is de dienst nu van mening veranderd. Homoseksuele mannen mogen weer bloed geven. Minister Schippers heeft de uitsluiting van homo's opgeheven. Voortaan mogen mannen vanaf 12 maanden na hun laatste seksuele contact met een andere man weer bloed doneren. Uit onderzoek is gebleken dat er dan geen risico's meer zijn voor de veiligheid van bloedproducten. Schippers laat nog onderzoeken of die wachttijd van een jaar ook korter kan worden. Het weer. In het noorden is het mistig. Op sommige plaatsen is de mist dicht. In de rest van het land bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Dan is het een graad of 16. Dit was het ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dat woord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het ZFM in 2015 al 25 jaar. Live Z -Z Met. Met. Met nu ZFM luncht. En hij zou hem repareren, weet je wel. <totstutters> ja, en ik vind het als een Vlaam te zeggen, nou doe jij dat nou maar niet gehad. Dat kan jij niet. Dat wil je natuurlijk wel zeggen, maar dat vind ik zo demotiverend. Bel jij daar nou maar iemand voor die dat wel kan? Ik krijg het niet over mijn lippen. Hij heeft altijd nog het idee dat hij dingen kan, dus ik vind het zo flauw om te zeggen. Dus ja, dus hij was aan de slag gegaan boven. Het zag er al heel professioneel uit. Ja, hij floot erbij, zo, weet je. En hij had een potlood achter zijn oor gestoken. Ja, zo'n zo plat potlood, weet je wel. En dan had ze de broek een beetje laten zakken aan de achterkant. Ja! Ja, dat je zo heel professioneel zo'n stuk van die bilnaat zag, inderdaad. Het schijnt hoe professioneler ze zijn, hoe meer, hoe meer bilnaat je ziet. Als je echt op het rozetje kan krijgen, dan heb je echt een vakman. Dan nou kijken, ja. Heb je, heb je een vakman te pakken, inderdaad, ja alleen als je het echt recht op kan kijken dan is het, maar goed, maar in ieder geval dus het zag, ja, schijnt hoor, ik heb het ook nog nooit gehad Je hebt bijna nooit echte vakmannen, maar in ieder geval maar in ieder geval hij was boven bezig. dat was op zich wel even rustig want er gebeurde er beneden tenminste geen ongeluk ja, ja. maar ja, op een gegeven moment roept hij naar beneden nou, hij doet het weer hoor schat, als een zonnetje dus ik loop met het lood in mijn schoenen loop ik die trap op ik weet nog net zo feestelijke grijs weet ik zo zo te trekken en hij zegt, nou jij mag de startknop indrukken. Ja. Dus ik druk zo die startknop in, boem, dat hele ding ontploft natuurlijk. Ik kon je op wachten, de onderbroeken hingen in mijn oren. Echt, serieus. Nou ja, en toen is er iets geraakt, ik denk de waterleiding of zo, want het is helemaal gaan stromen, Dat is nooit meer opgehouden. Ik denk, nou ja, hij gaat wel iets doen met zijn duim of met een Dan weet ik veel. Maar ik zie hem zo, dat, hij, dat ging helemaal in water vallen, ging het zo naar beneden, dat water. En ik zie hem zo als een soort omgekeerde zalm, zie ik hem zo die trap afgaan. Ja, helemaal, helemaal naar beneden. Dat ik denk, wat gaat hij nou doen? Dan is hij de kelder ingedoken, letterlijk en figuurlijk. Want hij stond inderdaad al helemaal blank om zijn flessen wijn te redden. Hij komt naar boven met twee van die flessen. Ik zeg: Schat, die wijn blijft er wel in die flessen zitten. Hij zegt: Ja, maar de etiketten weken eraf. Nou ja, fijn. Dus hij was heel druk in de weer die wijn te rescuen. Want er ligt nogal wat, al die krank kruis, weet ik veel. Nou ja, en toen ging de bel. Toen zei ik: Ik doe open zijn het die kinderen. Ik zeg: Jongens, pak je kleurpotloden maar vast. Ja. Want dat gaat niet helemaal goed hier. Maar die kinderen keken heel vrolijk rond. Die lopen weer naar buiten. Die komen even later terug met alle buurkinderen. Die hadden allemaal hun zwemspullen meegenomen. Die kleintjes hadden zelfs van die oranje opblaasbandjes. Die vroegen nog heel beleefd aan mij of ik ze op wil blazen. Ook nog. Ja, ik weet niet hoe dat thuis gaat bij die kinderen. We gaan zwemmen bij op. Oh, hier zijn je zwemspullen. Ja. ja, maar die bandjes moeten nog opgeblazen. Oh, dat doen ze daar wel. Ja. En het stom is, ik doe het ook nog. <lacht> ik sta inderdaad voor heel, voor heel braaf zo. voor, voor, voor, voor die, die, die, die bandjes op te blazen. En heel braaf zo om die armpjes te doen. Ik denk anders verzuipen ze ook nog. ook nog. Nou oh ja, afijn. dus die kinderen waren op een gegeven moment heel blij van de bank af aan het plonzen. en, en tussen de tafel, het poten door aan het, het slaan om het tikkertje te doen met ik het. Ja, lachten we maar om. En hij zat op de tafel te proeven wat wat was. Ja. Ja. Ja, ja. en ik weet bij God niet wat ik moet doen op zo'n moment. Ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet het morgen pas waarschijnlijk. Ik heb de verwarming een beetje hoger gedraaid. Ja. Jij ja, vond het een beetje koud voor die kinderen om te zwemmen. Ja, het was een beetje een kille dag vandaag. Maar ja, fijn. Dus die kinderen, maar dat water, dat, dat steeg en dat steeg. En dat moet ongeveer. Maar bij ons zitten de stopcontacten zo hoog. Ja. En dat steeg en, en dat moet ongeveer zo'n beetje hier geweest zijn, dat water. En dat was dus precies het moment waarop ik zei, jongens, het spijt me heel erg, maar ik moet nou naar Utrecht niet leuk, ons, Het is echt niet leuk meer. Het is echt niet leuk meer. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag?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 Van Brigitte Kaandorp, waar wij beiden groot fan van zijn. We horen de nieuwe single van Marco Borsato. We zijn uh, te verschijnen, een nieuwe album. En het liedje heet Mooi. besteert het. Hè? Elf concerten maar liefst uitverkocht in, uh, in, uh, in de Ziggo Dome met zijn uh, Sinfonica en Rosso. Zes zijn er nu en uh, vijf nog in maart. Of net andersom. Nou, dat weet ik nog steeds niet. Maar goed. Dat is net andersom. Misschien. Kan. Maar in ieder geval elf concerten totaal uh, uitverkocht. En dit is Bertolf. Een liedje dat heet uh, Help Me Stand. Help me stand.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 was hij nog live te zien bij uh, Umberto Tam. Help me stand. Ik mm. oh, no. vind het een lekker liedje gewoon. Ja. Ik goed. Maar dat is een dus zou even de oren spitsen, want uh, we gaan lekker eten. We gaan uh, lekker eten, ja. Moeten we eten? Ja, we gaan lekker eten. Oh, we gaan lekker eten, zeg maar. Oh, Ik ben benieuwd wat er vandaag weer uh, op tafel gezet wordt. Hé? Huh? Ja. Weet het. Zometeen staat het recept ook op Facebook. Hè? Ja, ik ja, nee, ga hier. het er zo op zetten. Psst. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Ja. Ja. En uh, voor vandaag heb ik uh, uitgekozen een zuurkooloverschotel met ham en spek. En het is een uh, gerecht voor vier personen. En het makkelijke van dit recept is dat u het bijvoorbeeld een dag van tevoren kunt maken. In de koelkast zetten en het de dag daarop gewoon lekker in de oven kunt opwarmen. Dus lekker makkelijk. U heeft voor dit recept nodig. Twee rode uien. één teen knoflook. Twee eetlepels olijfolie. 450 gram aardappelpuree met boter uit de koeling. 150 gram jorkham. 500 gram zuurkool, 3 theelepels karwijzaad, 150 gram katerspek en een overschaal van 20 bij 30 centimeter. De bereiding gaat als volgt: verwarm de voor op 180 graden. Snijd de ui in ringen en uh, snijd de knoflook fijn. Verhit olie in een koekenpan en fruit de uh, knoflook ongeveer 1 minuut. Voeg dan de ui toe en bak dit nog 4 minuten mee op middelhoog vuur. En schep dit regelmatig om. Verdeel ondertussen de aardappelpuree over de ovenschaal. Neem de pan van het vuur en voeg de in stukjes gesneden ham... zuurkool en het karwijza toe. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel over de aardappelpuree en leg de plakjes spek erop... En zet dit ongeveer 25 minuten in de oven. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En een extra tip voor een uh, wat uh, verfijndere smaak. En iets zachtere smaak ook. Kunt u aan het zuurkool-uimengsel een scheutje droge witte wijn toevoegen. Even goed omscheppen en het dan op de aardappelpuree leggen. Daar krijg je een heerlijk zacht uh, smaakje van. Ja. Wat Dat ik, was het. Wat ik mij afvraag... Ja. Het karwijzaad, hè? Ja. Ga je daar nou van schilderen? <laughs> ja, je gaat ervan klussen. Ga je ervan klussen? Ja. No, no, dan moet ik het niet hebben. <laughs> dan laat je het bij mij maar weg als je dat maakt. Dan ik uh, <laughs> klussen. Ja. Als, als ik ga klussen, je zo hetzelfde verhaal als wat we net hoort van Brigitte Kaandorp. Hè? Ja. staat je hele huis onder water. Ja, precies. Of uh, uh, dan krijg je die gasten van... Help, mijn man blijft is klusser ja, over de vloer. Ja, zoiets. Ja, zoiets. <lacht> Nou, oké. Okay. Uh, mocht u het allemaal nog eens even rustig naar willen lezen... dames en heren, dan kunt u dat natuurlijk doen. Het komt uh, zometeen meteen op Facebook te staan na de uitzending. Uh, kunt u het daar terugvinden op www.facebook.com... schuine Zandvoortluncht. En dan wensen wij u smakelijk eten. Nou, dan, gaan we, dan moeten wel lukken, denk ik. Dat toch? Jawel. eigenlijk ik het vanavond ook of zo? Nee. Nee. Nee, geen tijd voor vandaag. <laughs> Goed, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Dames en heren, bij ZFM Zandvoort. De eten te ontvangen op de 106.9 FM. kabel 104.5. En natuurlijk via internet wwwzfm livenl .no. En mocht u een gratis CFM app hebben, dan kunt u ook via de app op uw mobiele telefoon gezellig met ons meeluisteren. Ja. En dan gaan wij weer verder met muziek, totdat wij zo meteen om half twee het regio nieuws wederom gaan horen van Angela. En uh, tot die tijd nog even lekker wat muziekjes.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 Send a million miles. Mijn nieuwste single. Hallo heet het liedje. Ja. En dat is niet van Lionel Richie. maar als zou ik denken van wel. Maar nee. Zo, even weer een beetje tempo voeren hoor. Dit is Bad Company. ...de opvolger van de Free, hè? Ja. Waar hij eerste in zat, ja. Ja. Yeah. Want als je de Free hit All Right Now op... ...dan, dan zingt hij ook op, ja. Hij heeft ook nog korte tijd iets met Queen gedaan. Dat was geen succes. En... Nee, nauwelijks. Maria is your best, or Paul Rogers and Matt come Can't get enough of your love. Yeah, boy, oh, though. No. Ah. Lecker, all right. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Gemeentebelangen Zandvoort heeft een andere kijk op ambtelijke toekomst dan het college van BMW. De partij wil inzetten op de Zandvoortse organisatie en niet uitgaan van een overgang naar Haarlem. In een notitie zet gemeentebelangen Zandvoort zijn opvattingen uiteen. Deze notitie is een bijlage bij een amendement en dat is een wijzigingsvoorstel... waarin de raad wordt opgeroepen in te zetten op de kracht van de Zandvoortse organisatie. In de raadsvergadering van 5 november aanstaande zal GBZ zijn standpunt inbrengen. De 35-jarige man die in februari zijn moeder doodsloeg heeft daarvoor TBS met dwangverpleging gekregen. De heemstedenaar zou vatbaar zijn geweest... en daarom vindt de rechtbank een gevangenisstraf niet passend. Een parkeerkaartje op gemeentegrond in Zandvoort... is de komende maanden een stuk goedkoper. Vanaf zondag 1 november is het tarief bij parkeermeters in het centrum... en aan de boulevard 50 cent uh, per uur. 50 eurocent per uur, moet ik zeggen. Dit geldt voor de maanden november, december, januari en februari. Parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid doen ook mee. Vanaf maart gaan de tarieven weer omhoog... omdat de parkeergelden een onmisbare bijdrage leveren aan de gemeentebegroting. De tarieven gaan dan ook meteen met 30 eurocent per uur... Uh, de hoogte in. Jawel, er komt 30 eurocent per uur bij. Omdat het bezoekersaantal in de winter sterk terugloopt... wil de gemeente het winterparkeren als marketinginstrument inzetten... al dus wethouder Kuipers. Een oudere vrouw is gistermiddag op de Bennebroekerdreef in Bennebroek ten val gekomen. De vrouw raakte hierbij gewond. Ambulance en politie snelden toe om hulp te verlenen en uh, na uh, de eerste hulp is zij overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak uh, waardoor ze is gevallen is niet bekend. Een 19-jarige automobilist is in de na nacht van maandag op dinsdag in Heemstede aangehouden op verdenking van drugshandel. De man was al eerder aangehouden in verband met een overtreding van de opiumwet. De drugs, waaronder haar drugs, zijn in beslag genomen. En de verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Een melding over verwaarloosde honden zorgde ervoor dat de politie maandagochtend aan de Herenweg in Heemstede een grote wiekplantage oprolde. Buurtbewoners waren bezorgd over de honden van een bewoner in de straat. die al lange tijd niet meer waren uitgelaten. De bewoners waren al een poos niet meer thuis geweest. Toen agenten polshoogte gingen nemen zagen ze inderdaad honden in het huis en bleek het huis dus ernstig vervuild. Via een openstaand raampje ging de politie de woning binnen waar ze een professionele wietkwekerij aantrof. Ook werd er stroom afgetapt. De bewoner van het huis was niet thuis op het moment van het onverwachte bezoek. Hij wordt op een later moment verhoord. Nogal triest nieuws. Dieven hebben zaterdagnacht aan een monument op Bekenstein in Velze Zuid veel schade aangericht. Een van de historische speelhuizen werd gestript van al het lood. Bij het historische gebouw werd het lood met grof geweld van de dakrand afgetrokken. En hierbij werd veel schade gemaakt aan het huisje. Onder andere historische dakpannen werden in Diggelen teruggevonden op de grond. Lood is daarnaast geen goudmijn. Voor een kilo lood. En zeker outlood krijg je misschien 1 euro als je geluk hebt. Waarom er zoveel schade toe te brengen aan uh, dit soort monumenten is en blijft vooralsnog een raadsel. We hopen dat deze daders dan ook snel gepakt worden. Het is natuurlijk op zich al een aparte verschijning. Een vrouwelijke glazen wassen. Veel mensen zouden misschien liever een vrouw in hun huis hebben voor hun ramen dan een man. Maar schijnbedriegt. De politie Eimond waarschuwt nu voor een vrouwelijke malafide glazenwasser. Zij uh, biedt haar diensten aan via briefjes in de brievenbus. En uh, als mensen daarop enthousiast uh, reageren... komen ze mm, uh, in iedere keer heel bedrogen uit. Uh, de vrouw gebruikt het glazenwasser puur en alleen om een woning binnen te komen... en wat leuke souvenirs mee naar huis te nemen. De politie weet wie het is, maar wil zorgen dat ze niet meer slachtoffers maakt... En uh, dit snappen we even niet. Hoort zo iemand niet gewoon vast te zitten? Het zal hem mij liggen, maar blijkbaar mag zij dus gewoon doorgaan met haar praktijken. Ja. Opletten geblazen dus. Ja, en er is nog een nagekomen bericht, hè? Ja. Ja, wie het weet. Ja, vertel Er is nog een nagekomen bericht. Het is een conclusie. Ah. Uh, ja, een onderzoek ja. heeft aangebozen na het paardenvlees in de lasagne en de Ikea balletjes. Ja. En varkensvlees in kebab. Ja. Blijkt een regering vol te zitten met ezelvlees. Jo, Vertel me eens iets wat ik nog niet wist. Ja, we zijn toch zo met onderzoeken bezig. Gewoon <laughs> eten en zo. Dus. Ja, nou, daar word je ook niet goed van. Al die onderzoekjes. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een vrije dinsdag zijn er vandaag wolkenvelden en lokaal kan het lichter regenen. Soms schijnt ook de zon en het wordt een graad of 15. Vanavond en komende nacht is het, over het algemeen bewolkt, maar het blijft droog. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind is matig uit het zuiden en de temperatuur loopt op naar een aangename 15 graden. Dat was het. Stay Zo, nou, <laughs> dat was wat. <laughs> Hoezo? Nou. Ja, Janis Joplin. Oh. Met uh, Big Brother and the Holding Company. Van het album Cheap Trills. Oké. Okay. En dit was Turtle Blues. En ik vind hem juist zo mooi, omdat hij zo heerlijk akoestisch is. Pianootje, ja. gitaartje, verder niks. Nee, dat is wel leuk, ja. Ja. Ja, en lekker komen, en, ja. En het is na beginperiode... toen kon ze nog een beetje zingen tenminste. Ja, want dit klinkt... dit klinkt ongelooflijk lekker. En uh, voor zover ik me herinner... is het dus opgenomen... Uh, uh, vlak voor... of vlak na... het uh, Monterey Festival... ergens in een van de clubs... daar in de buurt. Oh, Oké, okay. 1967 dus... Ja. Oké. Okay. Dit is uit dezelfde tijd. Nou, en uh, daarvan het prachtige Chain of Fools. Ja, en als je het dan toch over oude blues hebt, jongens... dan uh, is dit ook wel even leuk. Moet je horen. Het is heel historisch, dit. Ja, en toen vroeg je zich natuurlijk af wat dat was. Nou, dan ga ik het vertellen: dat was uh, B.B. King, een hele oude opname. opname. En het heet Why I Sing the Blues. Oh, and dit is Avrodite's child. Will they change what they do? Demi Zuzos. I must die. Colden shun by the sun. Dat ik zijn Griekse meentje... Aphrodite's Child. En nummer dat nummer heet... Uh, I Want To Live. Ja, wie niet? Ja. Wie niet? Goh, nou, dat kan die man hoog hè? Niet te geloven, zeg, dat die man hoog kan hè? Niet te filmen Nou If you want to be in love forever, of zo, weet ik veel Nou ja, de, de James B Die heeft het erover If you ever wanna be in love is de goede titel. But I'm willing ja, ik zei dat weer verkeerd natuurlijk. If you ever wanna be in love. Wanna be in love. I wanna. En dat was de laatste dan gelijk in dit programma. Ja, het is nog weer niet anders jongens. De klok is, uh, is onverbiddelijk. Ja. Onverbiddelijk is de klok. Klok is onverbiddelijke klok. Zo. Dus gaan we er alweer uit. Het is alweer gebeurd. Erg, hè? Vreselijk. Maar goed, u, heeft, uh, u bent nog niet al van ons af, hoor. Nog lang niet, want we hebben nog nee. twee uur te gaan. We zijn nog niet weg. Mag niet met volle mond praten. Ik heb geen volle mond. Oh. We, we zijn nog even. niet weg. Nee, we zijn nog lang niet weg. De komende twee uur zit u nog even van ons vast, hoor. De, ja, de, ja. ja, als u wilt, tenminste natuurlijk. kunnen u niet dwingen. Uh, nee. nee. Nee, dat kan niet. Maar we gaan nog wel twee uur lang uh, vinyl doen. En uh, met natuurlijk een classic album dat al klaar ligt. En we hebben een hoor vandaag voor de fans. Ja, een hele goeie voor de fans. Nou, een hele lekkere, hoor. Ja, Bruce Springsteen hebben we vandaag. Bruce Springsteen. de Boss. Ja. Jawel. Een van zijn aller, allerbeste albums, namelijk The River. Maar daarover straks meer een dubbele LP, dus die gaan we helemaal draaien. Ja. Gaat wel iets ten koste van het nieuwe werk wat in de vinyl 50 staat, maar nou ja, ach. We gaan het, wel, we gaan het er wel over hebben. We gaan het er wel over hebben, ja. Dat in ieder geval. Ja. Dus uh, even een broodje en uh, ik zou zeggen, nou, tot zo ben je de vinyljaren. Yeah. Nieuwe die. Jee.